Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Geschokte reacties in Geleen, waar waarschijnlijk het lichaam van Gino is gevonden. De politie vond het lichaam bij een huis dat vorige maand nog uitbrandde. De buurt reageert verslagen. Ik zit echt in een rollercoaster en het idee ja, waarom zo'n jongetje van negen lekker buiten spelen is. En dan in Geleen, ja, waarschijnlijk dood is aangetroffen. Verschrikkelijk. Schrikkelijk wat hier gebeurt. Ik heb Kippenveld over mijn hele leven. Gino van 9 verdween uit de speeltuin in Kerkraden. Vannacht werd hij in Gelenen man aangehouden. Zijn advocaat zei vanochtend dat hij wordt verdacht van ontvoering. Volgens E. Limburg is de verdachte Donny M. van 22 jaar. Later vandaag volgt een persconferentie. Er staan een hoop vakantiefiles op verschillende Europese wegen. In onder meer Frankrijk, Duitsland en Italië is het druk met vakantieverkeer. Komt door het lange Pinksterweekend. In Nederland valt het mee. Op Schiphol staan nog steeds wel lange rijen. En ook rijden er minder treinen door een personeelstekort bij NS. Ben je van plan om dit weekend naar het Belgische dancefestival Extrema Outdoor te gaan? Let dan even op. Er zouden daar gevaarlijke ecstasypillen pillen in omloop zijn. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie zit er in die pillen veel te veel MDMA. En terwijl het nog zomaar moet worden, is er al nieuws over deze kerstplaats. Na bijna 28 jaar wordt Mariah Carey aangeklaard voor haar, aangeklaagd voor haar kerstdit All I Want for Christmas. Eddie Stone diende de aanklacht in. Hij schreef een paar jaar eerder dit nummer. Lijkt totaal niet op elkaar, is dan ook niet het probleem. Volgens Andy Stone heeft Mariah Carey de titel van zijn nummer gejat. All I want for Christmas is you. Hij wil 20 miljoen dollar hebben van de zangeres en de platenmaatschappij. Want door Mariah Carey kunnen muziekfans het nummer van hem veel moeilijker vinden, zegt hij.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 Nederlandse groep Vitesse hoor je. Een lekkere plaat van uit 1983, dat was Rosaline. Welkom terug, uur 2 van Zandkort op zaterdag. En we gaan meteen schakelen met de Glee. Want vanmiddag vindt daar een mixed-dubbel finale plaats van de Eredivisie divisie tennis. Daarover aan de telefoon hebben we Martin van Galen. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Martin, goedemiddag. Ja, de, het finale weekend. Ik had begrepen dat ze afgelopen donderdag nog een wedstrijd moesten spelen... of was Zandvoort al geplaatst? Ja, Zandvoort was al geplaatst. Alleen, het ging tussen de eerste en de tweede plaats. Oké, okay, en, hoe, uh, okay. en uh, in ieder geval uh, Zandvoort uh, gastheer en uh, geplaatst voor dit uh, finale weekend. Uh, hoe ja. ziet het wedstrijdschema deze twee dagen uit? Uh, vandaag zijn de halve finales van uh, vier uh, clubs. En de uh, twee die winnen, die gaan morgen de finale spelen. En uh, hoeveel partijen uh, staan er in principe op papier per, per halve finale? Uh, zes partijen. Eén keer de dames enkel, uh, twee keer de dames enkel, twee keer de heren enkel. En van allebei een dubbel. Oké, okay, maar stel, stel, dat, uh, stel, stel dat de stand op een gegeven moment... Uh, uh, 3-1 is, uh, of uh, zeg maar 3. Dan, dan uh, hoeft die laatste wedstrijd niet meer gespeeld te worden. Nee, dat klopt. Bij, bij 4-1, uh, dan is het klaar. Ja, oké. Okay. Uh, ja, klopt. 4-1, dan is, dan is het klaar. Maar uh, hoe gaat het met Zandvoort? Uh, Ze tegen, spelen tegen Alta, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, en, uh, het is ontzettend spannend. De dames hebben 1-1 gewonnen, 1-1 verloren. En uh, de heren die gaan nu de goede kant op. Scott Friespoor uh, heeft zijn eerste set gewonnen. En Yannick zit nu in uh, een hele spannende beslissende fase. Oké, okay, dus uh, nog, nog, het, kan, uh, het kan nog beide kanten op. Maar het is, het is gewoon spannend. Het is niet een duidelijk uh, klasseverschil. Nee, nee, het is heel spannend. En uh, zo ook uh, Lemonidas tegen Naaldwijk. Ja. Ook allebei de dames, eentje gewonnen, eentje verloren. Oké, okay, schrijf even met je mee hoor. Ook de tussenstand daar is 1-1. Uh, uh, tijdens de competitie heeft natuurlijk Zandvoort uh, ook al een keer tegen Alta gespeeld. Weet je toevallig hoe die toen afgelopen is? Ja, die was makkelijk gewonnen. Oké. Okay. En uh, verrassend, uh, degene die uh, toen uh, eigenlijk wonnen, die, uh, die hadden het nu heel zwaar. Oké, okay, dus, uh, dus Alta is uh, goed voorbereid uh, uh, het greffel opgegaan. Absoluut, absoluut. Uh, nog even, even tussendoor opmerking. Uh, jullie hadden gisteren een lustrumfeest. Ja, en, uitgesteld uh, lustrum. Uitgesteld lustrum, dat kan tegenwoordig ook. We hebben uitgestelde nieuwjaarsrecepties hier in ja, Zandvoort. En jullie <laughs> hebben het lustrum uitgesteld. Waar was ja. dat voor? Voor het 70-jarig bestaan van de tennisclub Zandvoort. Oh ja, dat kon... Oh, Dat kon het natuurlijk twee jaar geleden niet doorgaan. Nee, precies. Dus eigenlijk eigen bestaan jullie 72 jaar nu. Ja, ja, we hebben bijna weer een lustrum. Ja. <laughs> dus ik voor lustrum doen volgend jaar? Ja, ja, half, ja, gewoon weer een feestje bouwen, Martin. Ja, precies. <laughs> Gezellig. Uh, uh, op, op de website werd verzocht om met de fiets of lopen te komen. Is daar algemeen gehoor gegeven. Met andere woorden, is het druk met het publiek? Het is heel druk. Echt waar, het is echt gezellig. Het is goed geregeld allemaal. De horeca heeft het goed geregeld. De banen zijn goed geregeld. De tribunes, ja. die uh, raken nu een beetje voller ook. Dus uh, nee, het gaat allemaal de goede kant op. Ja, Martin, nog even een uh, vraagje. Want uh, tennisclub uh, Zandvoort, uh, die spelen altijd op uh, hoog uh, niveau. Kan je daar uh, wat over vertellen? Heel kort uh, eventjes aan, uh, aan de luisteraars. Want... Uh, ja, sommige mensen die, die weten dat niet eens, dat uh, de tennisclub Zandvoort uh, zo, uh, zo hoog speelt, zeg maar. Nou ja, het is de eredivisie uh, in, uh, in, het stand, of in het tennis. En uh, de eredivisie, eredivisie, hier heb je eredivisie, dames. Maar de eredivisie gemixt, dat is eigenlijk uh, zeg maar het hoogste uh, waar iedereen aan mee kan doen. En Zandvoort heeft natuurlijk... Uh, andere jaren ook met Tellen, Griespool bijvoorbeeld uh, uh, mogen spelen omdat die hier uh, lid zijn. Uh, ja, hier zit echt. De, de, de, de grote spelers doen hier aan mee. Als ze geen uh, wedstrijden op uh, Roland Corros of Rosmalen hebben. Vanaf speelt uh, Tellen nu op uh, Rosmalen. Dus dat is voor ons jammer voor hem hartstikke leuk. Ja. Maar uh, het, uh, het, uh, het uh, deelnemersgeld is echt van uh, hoge, hoge klasse. Oké, okay, uh, Martin. Bedankt voor deze update. We hebben de standen genoteerd. Uh, we komen tussen vier en vijf uh, na Jan Appje weer, weer uh, in de uitzending uh, over de stand van zaken op dat moment. Voor zover uh, nu alvast hartelijk dank voor deze, uh, deze update. Helemaal goed. Tot, Tot straks. Tot straks. Hoi hoi. En van de tennis hoi. gaan we zo meteen naar het voetbal naar Piet Pijper. maar deze plaats. Die heeft ook met alles, met uh, gezondheid, al met tennis uh, te maken. Tien,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 Being rather naughty, kindly play on... You didn't show If you don't like it here, well you shouldn't come. Frankly sir, you're a Ja, daar komt ja, aan, hè? daar komt aan. Wow. wow, wow, wow, Gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Je hoorde die Empire Strikes Back, de single van The Brats. Echt een uh, lekkere, lekkere gouden oude uit uh, de jaren 80. Dat schieten gaan nog wel even door daar op het uh, tennisveld, denk ik. Nou, we draaiden hem uh, vanwege het uh, tennis uh, vandaag uh, in Zandvoort op hoog niveau. We horen dat van uh, Martin van Galen. Maar het voetbal gaat ook op hoog niveau, want de uh, stand voor 2 die heeft uh, vanmiddag uh, gewonnen, Piet. Een hele mooie wedstrijd tegen OSV die ze uh, met 3-0 hebben gewonnen. Maar hoe is het met het eerste? Het eerste, dat uh, we zitten in we de 42e minuut en uh, we zijn uh, toch wel uh, wat in de aanval. We hebben wat, wat kansjes gehad al, in de corners, en uh, ook net uh, een, ja, een gemiste kansen. Maar Nijsselberg stond alleen voor de keeper en dat ging helaas niet goed. En daarna nog uh, onze vriend ons team En ja, we zijn druk. Het water is heel actief, maar nog niet het, uh, het juiste uh, moment om te scoren. Maar we, we zijn wel wat optisch wat sterker. En ik, ik verwacht, nu komen we weer in de aanval. Hier komt Kasten Vries. Die is ook heel goed op het middenveld. En er komt weer een steekpaars voor Van Berg. Oh, oh jammer, jammer, jammer. Hij wilde hem op de stip leggen. Maar daar stond een verdediger van de OSV, dus dat gaat niet door. O, oh, is v nu uit even. Oeh, oh, dat gaat al goed. Dus het is spannend en nog uh, drie minuten voor de rust. Oké, okay, ja. Het is nog 0-0 en zodra er wat is dan uh, hou ik jullie op de hoogte. Zeker, dankjewel Piet okay. voor uh, dit nee. moment en heel veel plezier daar uh, Hoi, verder. Ja. Ja, okay. Dankjewel. Hoi, dat was uh, Piet uh, Pijper uh, inderdaad. Uh, vandaag even geen Jan van der Leden, want die uh, zit in vliegtuigen, Albert-Jan. Dus uh, ja. die, uh, die kan uh, nu uh, geen uh, verslaggever doen. Maar gelukkig hebben we Piet ook... die daar de wedstrijd voor ons in de gaten houdt. Nou, als er weer ontwikkelingen zijn... hoor het van Piet. Wat we ook van Albert-Jan horen is... wat we misschien nog dit uur verder allemaal gaan doen. Nou, uiteraard... Uh, ik bedoel ook over, aan, over evenementen dit weekend... Uh, is niet te klagen... want het, uh, op het circuit is het hartstikke druk. Uh, morgenavond Zandvoort Alive. Zondag, uh, of nee, maandag... we hebben nu dus de Pinkster Races... zaterdag en zondag. Maandag Viva Italia... Ook een, een van de grootste evenementen uh, uh, uh, uh, uh, van het jaar, om het zo maar te zeggen. Ja, het zeggen. ene grootste evenement. Na de Grand Prix Formule 1 is het, het, het tweede evenement. Ja, dus uh, je hebt al een paar uh, Ferraris uh, gezien. Ja, en de Lamborghinis en de Maseratis <laughs> ook, uh, Albert-Jan. Dus uh, nee, dat wordt een mooi feestje maandag. Uh, goed, en dan hebben we volgend weekend hebben we ook een groot uh, evenement. En dat is een, een fietsevenement. En wat is er nog meer? Ook een buitenspeeldag, uh, aanstaande woensdag uh, in Zandvoort. Maar dat, daarover meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Verder hebben we nog uh, nieuws over de Haltenstraat uh, uh, uh, deze zomer. Want die gaat dicht. En uh, daar was, was lang gesteggel over. Van de een wil wel, de ander wil niet. En uh, hoe laat dan? En uh, hoe, op welke manier dan? Maar uh, we, van de week kregen we het bericht inderdaad. Dat de Haltestraat in de zomer dicht gaat. Daarover straks ook nog meer. Ik zou zeggen, genoeg reden. Maar ook... En we gaan natuurlijk alweer straks naar het voetballen uh, dit uur nog. Uh, voor het begin van de tweede helft. Hopelijk uh, is er dan een andere stand, niet de brilstand. Bedoel ik dan? Maar in ieder geval een voorsprong voor Zandvoort. Maar daarover later ook meer.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 Like you I do. Oh girl, I know you only like it fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a ham. Hand Let's check a little dip. Ik je heel eerlijk zeggen, deze plaat heb ik gisteravond uh, uitgekozen voor de playlist voor deze zaterdagmiddag. En uh, ja, toen hadden ze het nog over de korte broeken weer uh, op uh, zaterdagmiddag. En ik zag uh, jullie al helemaal met een cocktail op straat zitten... en dan uh, deze platen uh, erbij. Een beetje lekker weglaunchen met uh, Post Malone en uh, I Like You. Maar uh, ja, het weer zit uh, nog even niet mee. En de zon die uh, Rico voor vanmiddag heeft beloofd... die heb ik ook nog niet uh, nee, heb, gezien. Nee, ik, ik heb net even buiten gekeken, maar die is er nog niet. Nee, hè? Ik voel nee. zelfs een paar regendroppels. Oh jeetje, oh, oh jeetje. Ja. Het was geen mail die overvloog of zo. Nee, was, nee, nee dan had ik nou weer het haar gehad. Oké, je hebt wel ja, gezien. <laughs> dat heb ik heel goed gezien. Nee, uh, wat anders. Het uh, tweede deel van het interview hebben we nog. Klopt. Wat uh, dat uh, betreft dan: Goedemorgen, Zandvoort. En de presentator, Ben Zonneveld. Uh, ...sprak daar met Jerry Kramer over de stand van zaken in de politiek. Want één ding is in ieder geval bekend... het coalitieprogramma voor Zandvoort is gereed. De vier wethouders zijn bekend... ...en welke portefeuille ze krijgen... ...dat ze die op 21 juni aanstaande... ...officieel uh, zullen ze dat dan gaan ondertekenen. Deel 2 van het interview gaat, uh, begint natuurlijk over de woningbouw... ...en uh, zal ongetwijfeld ook nog gesproken worden over het parkeerbeleid. Uh, woningbouw. Ja, belangrijk uh, punt...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 en we hebben die, die, uh, dat middenstuk hebben, uh, ja, verruimd. Dus die, die, die 30 sociaal die, uh, die is sowieso vanuit het landelijke... is dat uh, wettelijk verplicht. En daarna zeg maar, kan je zelf invullen hoe je, uh, ja, wat voor, voor welke segmenten je gaat, gaat bouwen. Uh, er zat ook een stukje in over uh, uh, huizen bouwen en, uh, en verhuren. Dat uh, wil je ook tegengaan. Uh, dat is een beetje uh, de zelfbewoningsplicht. Uh, hoe, hoe lang gaat die duren ongeveer? Nou, ik... ik bouw een huis en hoe lang moet ik erin blijven zitten? En ik mag het ook niet verkopen? Ik, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij hadden we iets van drie, vier jaar genomen. Okay. opgenomen. Oh, Starters maar... en ouderen kunnen op dit moment een lening krijgen om een makkelijker huis uh, te kopen. Zit daar een stukje doorstroming in voor jullie? Dat mensen gewoon uh, ouderen met de grote huizen... en die dan toch uh, naar de boulevard willen om in de flat te gaan zitten... dat die daar die lening voor kunnen gebruiken? Nou, ook dat is uh, belangrijk, mm -hmm. ja. ja. En uh, je, wat, je, wat je gewoon wil is inderdaad dat gewoon doorstroming uh, komt. Dat, dat, dat iemand die zeg maar, nu in een eensgezinswoning zit met een tuin... Mm -hmm. die toch wat liever gelijkvloers wil wonen... dat die uh, door kan stromen naar een andere woning. Nou, een stukje verder. Parkeer slaan we over. Ja.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 Uh, hoe lang moeten we op dat soort projecten wachten? Of ga jij uh, uh, jullie zeggen van nou die Halsstraat of die, die Kerkstraat... of noem maar een, een straat op, ziet er gewoon niet uit. We willen gewoon nu uh, dat het vervraaid gaat worden.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 Uh, het gaat ook naar de, uh, de zogenaamde oppositiepartijen. Heb je daar een reactie van gehad? Nee. Nee, ik heb nog geen uh, reactie. Hier. Nou, dat gaat er zeker okay. komen. Iedereen is. Uh, ik het heb deze keer. Het was <laughs> voordat dit <het> was verstuurd, <laughs> was lag het al bij de pers. <laughs> en uh, hoe heet het? Ik. Uh, dus ik, nog heel. Uh, naja, nou, Griffie. Ook die stukken. Nou, die, had, die hadden de stukken nog niet eens. Dus, uh, dus Het is eerst naar de oppositiepartijen gegaan en daarna via de officiële kanalen naar alle, ja. alle media. Oké. Okay, nou, we zijn uh, afwachtend van de reactie en die gaan we ook polsen bij uh, de partijen. Bedankt. Graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar zeker binnenkort nog dank een keer. Dankjewel. Oké. Okay. the <laughs> reason Mooie evenementen die weer uh, in de agenda zijn uh, terechtgekomen, albert Jan. En uh, jij gaat ze met, ze, met ons uh, doornemen en dat is zeker niet uh, alles wat er is, toch? Nee, nee absoluut niet. Want Het, is, het, is, het ligt een, een, de highlights, uh, ja, nou, tussen aanhalingstekens, van, de, van dit weekend en komend weekend. Nou, zoals gezegd, uh, vandaag en morgen de Pinkster Races uh, op het uh, circuit uh, Zandvoort... En uh, ze zijn vanmorgen al uh, vroeg begonnen. Vanaf 9 uur werd daar gereest. En uh, ook morgen is het vanaf uh, 10 uur uh, wordt er weer gereest tot zelfs tot, uh, tot half 5. Uh, vandaag tot, dus tot half 6 het uh, evenement bent u toevallig in Zandvoort. En wilt u gratis uh, mooie races zien en uh, de sfeer proeven van het uh, prachtige nieuwe circuit hier in Zandvoort dan adviseer ik u of om vanmiddag nog even te gaan... en anders morgen er een wandeling naartoe te maken. En gewoon te genieten van uh, hopelijk mooi weer... en uh, mooie autoraces de hele dag op het circuit. Ja, vandaag hebben ze heel veel oude auto's uh, begrepen. Ja, klopt. Maar in ieder geval die, die, die heel bekend is natuurlijk wel... de M Marcel Alberts Memorial Trophy. Die wordt uh, zowel vandaag als morgen verreden. Vandaag qualifyings en morgen dan de races... Absoluut uh, voor autoliefhebbers uh, en uh, circuitliefhebbers een bezoek waard. En dan denkt u dan wordt het maandag en dan is het rustig op het circuit. Integendeel, als u uh, gek bent van Italiaanse, uh, uh, hoe moet je het zeggen, monstercars, om het zo maar te zeggen. Want het zijn natuurlijk monsters van auto's, uh, Lamborghinis, uh, Ferraris, noemt u maar op. Alles is op uh, maandag te bezichtigen, uh, uh, te, ook op het circuit. Tijdens uh, uh, Ita uh, Viva Italië, een, geweldig, een van de grootste evenementen van het seizoen. In ieder geval alles, het uh, ademt uh, Italië. Dus, dus er zullen ongetwijfeld pizza's te krijgen zijn. Jazeker. En prachtige auto's. Dus, liefhebbers daarvan, bent u dan nog met de Pinkster vakantie, om het zo maar eens te zeggen? Maandag bent u ook van harte welkom op het circuit. Om dan de Italiaanse, motor, de ou, uh, Italiaanse auto's te bewonderen. Ja, pluutje mee. En dan kan je natuurlijk s'avonds ook nog feest hebben. Want uh, dat is ook weer terug. Want het bekende strandfeest Zandvoort Alive hebben we ook twee, jaar, twee zomers lang moeten missen. Maar dit jaar staat het populaire festival weer op de, staat het weer op de kalender. Niet één, niet twee, maar zelfs drie edities vinden dit jaar plaats. En deze zomer vinden er, zoals gezegd, drie edities plaats. En de eerste is komende zondag 5 juni. Het, uh, en dan volgt nog 24 juli en 14 augustus. Uh, het Beach Festival is gratis uh, toegankelijk voor iedereen boven de 20 jaar. En vanaf 4 uur start de muziek om door te gaan tot nacht. Dan hebben we het natuurlijk over uh, Mango's Beach Bar en welke hebben we nog meer? Uh, de buren uh, doen natuurlijk ook mee. In ieder geval, dat wordt uh, even kijken, dit jaar is daar net als vroeger twee pavillons zijn erbij gekomen. Zelfs buurman Cosmico is dit jaar nieuw op het Zandvoortse en heeft zich meteen aangesloten bij de alle drie de edities van Zandvoort Alive. Bij beide paviljoens komt een podium voor het terras gericht naar de zee. De bezoekers kunnen dus vanaf het strand, letterlijk met de voeten in het zand, het evenement bij gaan wonen. En dat is natuurlijk gewoon vanaf 4 uur morgenmiddag. Zandvoort Alive is back in town, zou ik dan zo willen zeggen. Dan voor de kids hebben we op woensdag 8 juni een buitenspeeldag. Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Ook na twee coronajaren organiseert Team Service Zandvoort... dit jaar eindelijk weer de buitenspeeldag in Zandvoort. Dit is de middag waarop uh, wordt gevierd... en hoe, wat zo belangrijk is, buitenspelen. De buitenspeeldag uh, is, zoals gezegd, uh, aanstaande woensdag 8 juni. Ga voor meer informatie, want het gaat in groep 3 tot en met 5... van 1 tot half 3. En groep 6 uh, uh, tot en met 8, van kwart voor 3 tot kwart over 4. Uh, Ga in ieder geval even voor meer informatie naar de, we naar de website van Team Service Zandvoort. Uh, schuine streep, buitenspeeldag 2022. Dan hebben we natuurlijk vrijdag de Ibiza-markt. Uh, dat is van 12 tot 6 uur. Dat, uh, ze, dat bevindt zich allemaal op uh, de Boulevard. Een bad badhuisplein. Uh, dat is gewoon voor een heerlijke hippe markt. Met een beetje op Ibiza geënt. Ge ge dat ja, zit al in de naam. Ibiza-markt. Vrijdag hebben we natuurlijk Theo Hilbers vismaaltijd en uh, daar op het Gasthuisplein. En uh, wilt u daar nog kaarten voor zien te krijgen... dan uh, adviseer ik u even uh, bij een van de, deelnemers, uh, de, de deelnemende organisaties langs te gaan. CQ Kroonvis, in ieder geval het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein zelf. Kijk of er nog kaarten te verkrijgen zijn. Dan kan u ook aanschuiven die vrijdag. Aanstaande vrijdag van vijf tot half tien. Theo Hilbers vismaaltijd. Dan hebben we 11, uh, daar kom ik nog even op terug, Cycling Zandvoort. En op de 12 hebben we uh, de zondag 12 van 8 tot 5 uur de DTS Triathlon Zandvoort. En dat vindt op zondag 12 juni plaats op en rond het circuit, de derde editie van de Grand Prix Triathlon. Nog even terug, want uh, op, zoals gezegd op 11 en 12 juni wordt dat fietsevenement Vredestein Cycling gehouden. Uh, en tijdens dit weekend staan allerlei sportieve fietsenonderdelen op het programma... waaronder de 24 uur race, maar minder fanatieke fietsers... kunnen zich ook aanmelden voor de bewonersronde. En dat uh, aanmelden uh, is in principe niet nodig. Uh, het, u kunt naar het circuit komen en meldt je dan om kwart over drie... bij de tunnel die naar de pitboxen gaat. En uh, daarvandaan word je begeleid naar het raceafval. Asfalt. Ga voor meer informatie naar www.cyclingzandvoort.nl want ook speciaal voor bewoners van Zandvoort mag er gefietst worden op het circuit www.cyclingzandvoort.nl. Tot zover. Dankjewel Albert Jan. Is dat alles uh, wat er is? Er is speel meer, maar het museum is open. Geweldig het Pup -pup he? is het open. Het Puppet -pup Museum, het Raadhuis is open. Uh, genoeg te doen in Zandvoort. Mooi, Zandvoort heeft het en uh, jij uh, beleeft het uiteraard ook uh, op de radio. Dankjewel voor uh, de evenementen, of het evenementenoverzicht voor de komende dagen. En aankomende maandag dus Viva uh, Italia op het uh, circuit. Met de Lamborghinis, Maseratis, maar ook de Ferraris. Laat Ferrari nou net in de top uh, 40 staan op nummer 5. Nou, gaan we Ferrari draaien voor je do you still want me can i be honest i still want your hands up on my body auto's uh, aankomende maandag op het uh, circuit. Dat allemaal bij uh, FIFA Italia, het uh, enig grootste uh, evenement, race-evenement op het circuit van het jaar. Er komen ja, wel zo rond de 10.000 uh, mensen uh, op af. Uh, het gaat dus gezellig uh, druk worden op de tweede Pinksterdag. En uh, naast uh, Lamborghinis, uh, Maseratis heb je ook de Ferraris. En daar ging... Uh, de nummer 5 over uit de top 40 van dit moment die we juist voor je draaien. We gaan weer uh, naar de oost Werf Werfsportspark uh, toe. Daar is uh, Piet Pijper. deel 2, twee, de tweede helft voor, uh, van de wedstrijd van vandaag. Uh, OSV tegen SV Zandvoort. De... Hoe is het met uh, de heren en daar? Uh, zijn we goed de kleedkamer uitgekomen? Iedereen nog steeds op het veld? We zijn uh, goed de kleedkamer uitgekomen. We zijn inmiddels in de 58e minuut. En uh, nou, het is nog steeds 0 0. We, zijn wel, uh, we hebben meer kansen, De Ze worden ook wat feller en fanatieker. Links rechtse zo gele kaart. Onze speler, Dani Kiro, heeft een gele kaart. Karsten Vries stond in minuut 48 alleen voor de keeper. En helaas voor wordt en iedereen hier langs de lijn. lukte het niet. Hij miste heel helaas. En, en dan ook nog onze vriend Zoef. Die uh, ging ook helemaal door. Via de linkerkant. Maar er ging passeerde iedereen, maar de bal bleek achteraf een centimeter of vier over de achterlijn geweest te zijn. Dus die goal, werd, die werd ingeschoten door buurtwater werd afgekeurd... Wegens, uh, nou, dat de bal over de lijn was. Heel jammer, we zijn wat sterker. En nu krijgen we... Oh, ik dacht niet, we krijgen een schras van tegen... maar de scheid zegt dat, die dat er niks aan de hand is. Dus het is heel spannend. En uh, ja, we zitten echt uh, broodnodig op die punten te wachten. En, en ja, oh, het is, het is, het wordt steeds, de wedstrijd wordt wat fanatieker en wat uh, meer geschopt en gedoeld. En de spanning is natuurlijk te snijden, voor de tegenpartij niet, maar die we geven het er niet meer cadeau aan ons. Dus we moeten echt uh, aan de bak. Ja, Zijden wat die vierde stressen. plek. Ja? Die vierde plek geeft recht op de nakompetitie. Inmiddels heb ik wel vernomen dat onze concurrent ook nog niet voor staat, dus die kan ons nog niet voorbij gaan. Dus we moeten nog even te wachten, En we wachten op de call. Zodra die er is, dan uh, ga ik jullie bellen. Kijk, dan, kijk, kijk. En dan uh, gaan we je melden in het zandvoortsen. Nou ja. Uh, ja, ik weet zeker eigenlijk gewoon dat je ons voor vier even gaat bellen, toch, Piet? Ja, ik, hoop, ik hoop heel veel sneller. Ja, veel sneller ook, hè? Ja, ik ben het helemaal, helemaal mee eens. Het is wel spannend allemaal. Geweldig, allemaal. ja, want uh, ja. Ja, ze zijn een beetje aan elkaar gewaagd, uh, toch wel, ja, hè? Ja, het is voor ja, ja, ons belangrijk en die twee eigenlijk niet, maar nee. Ja, het is ook na, na jaren van uh, corona-voetbal kunnen we eindelijk weer eens wat behalen. Een ja. kampioenschap, weet je. We hebben er drie jaar geen kampioenschappen gehad. Dus het is wel leuk dat we dan toch met de tweede doen al mee. Maar dat we het ook met de eerste mee gaan doen. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook. Uh, nou, we horen heel gauw uh, van jou, ik uh, Piet. Heb, Piet. Ik, ik hoor het heel snel. Ja, ja. je weet het nummer, hè? Snel. 5730393. 30393, oké. Okay, ja. ja. Ga je ah, Oké, okay, dankjewel, hè. Bye. Dat was uh, Piet uh, daar uh, in uh, Amsterdam. Hoosaner Sportpark. Nog steeds 0 tegen 0. Het origineel voor deze platen. Don't turn around kennen we allemaal wel van de groep Aquaret. En dit was de Ace of Base versie van de LP Design. Hoor je Don't turn around op de zaterdagmiddag bij CFM? Nogmaals een hele goede En leuk dat je er al aan hebt staan. En we zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag. Daarna helaas geen entertainment viel, want we krijgen net een bericht dat Fred Ziek is uh, Albert-Jan, heel veel sterkte, uh, fred en uh, beterschap, uiteraard. En uh, we hopen hem uh, snel weer te horen. Straks uh, non-stop na vijf uur. Maar uh, wij gaan het even hebben over de haltestraat, want uh, die gooien gewoon weer dicht. Nou ja, we hebben het uh, natuurlijk een pa paar jaar geprobeerd en uh, met de nodige voor- en tegenstanders. Maar uh, de teerling is uh, geworpen, om het zo maar eens te zeggen. Want de gemeente Zandvoort heeft namelijk toestemming verleend voor het afsluiten van de haltestraat in het zomerseizoen. Dit betekent dat de Haltestraat vanaf maandag 27 juni, schet die datum maar vast in uw agenda, 27 juni tot en met zondag 25 september, dagelijks vanaf 5 uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de Haltestraat wel met de fiets bereikbaar. De Haltestraat wordt vanaf, zoals gezegd, 27 juni tot en met zondag 25 september tussen 5 uur en 2 uur s'nachts gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Uh, in tegenstelling... Tot de voorgaande jaar is de Halterstraat wel met de fiets bereikbaar. De afsluiting wordt op een professionele wijze georganiseerd... met passende verkeersmaatregelen... waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de bereikbaarheid... van de omliggende straten en de verkeerscirculatie van het centrum. Er is gekozen voor een fysieke afsluiting met een verplaatsbaar hekwerk... dat bij de drie hoofdentrees wordt geplaatst. Winkels en horeca zijn nog wel per fiets bereikbaar. Fietsers zijn te gast Er wordt gezorgd voor een aantrekkelijke en verbeterde uitstraling... ten opzichte van voorgaande jaren. Tot zover. Nou, ik, zit nog even, ik wil er heel kort er nog even, even op ingaan, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, die fietsers die dan uh, weer uh, door de Halsstraat heen mogen... dus dan is hij afgesloten en dan uh, loopt uh, de barkeeper met zo'n uh, vol blad... met uh, allemaal uh, bierglazen uh, richting een uh, tafel... want uh, ja, de terrassen die, uh, die staan weer uh, wat uh, uitgebreider, uh, zeg maar... En dan wordt hij in één keer omver gereden door een koerier uh, een, uh, een uh, op een uh, fiets... een maaltijd uh, bezorgen. Ja. Gaat het goed? Of, uh... Nou ja, wat uh, antwoord... Ja? Na, na de zomer zal dit geëvalueerd worden. Kijk, en ja, dus, en <laughs> zullen we de, de aandachtspunten kritisch bekijken. Oké, okay, nou, ja, dus uh, ja, nou ja, ik blijf, eh, blijf het apart vinden. Dus, uh, met de fiets kan je er wel doorheen. Maar uh, voor de rest uh, gemotoriseerd is uh, de haltestraat gelukkig weer afgesloten. Hè, want daar uh, zijn yeah. we volgens mij allemaal wel blij mee. En niet uh, de hele dag. Dus met iedereen is rekening gehouden, gelukkig. Night nice whenever yeah. I'm with you. Everything is alright yeah. underneath the stars as we stroke with the aid yeah. of moonlight. A silhouette I behold, yeah. using that special feeling to guide my eyes. Once locked in place, I realize that the shadow that is formed is one not two. That's the way it should be when it's me and you. Standing side by side with the stars above, could this mean that I'm falling in love? The feeling is there, there's no mistaking. With just one touch, you've got me shaking. Something seems strange, I don't know what it is. It must have started off with the first kiss. Ever since then, things just weren't the same. 100 Show times a day I call me. out your name Be gentle When you want me, me. When you need me Show me you love me Be gentle When you want me, me. When you need me Show me you love me But so we never got further than a simple embrace girl. Every time I close my eyes I see her face girl. To tell you the truth, I don't know what to do I do I know if the girl is girl. too blue? Can't be stopped, girl. The feeling that you give me can't be topped. See lovers be stored. many different levels, but the love you give is all so gentle. One thing's for sure, my love is pure, 'cause you're the one I want, the one I adore, the one pleasure that I treasure is to call you mine. 'Cause you spoil me with your love that is so divine. My emotions are strong, and I'm here to show that I'm not a one night Romeo. Each of us only have one life to live, so girl, stop taking and start to give. I'm desperately waiting for you to share my life of tender love and care. Some. Sometimes I can't help it if I'm sentimental, 'cause your touch is soft and your love so gentle. Slow step at a time, because falling in love is like a midden of crime. It'd only be good if my love was true. There's nothing in this world I wouldn't do and you. You give it to me, girl, like many others have tried. And you're the only female to keep me satisfied. If you love to be mine, just for one day, I would hope that you would happen come my way. And as the day begins, a found is on my face. But it comes to an end with your warm embrace. Sometimes I can't help it if I'm saying tough. zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.